Brandsen met het NOS Journaal. De kosten voor de zorg zijn vorig jaar met 1,8% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat komt neer op bijna 80 euro per Nederlander, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Vooral de uitgaven aan de huisarts zijn omhoog gegaan, ook de kosten van maatschappelijke diensten als kinderopvangcentra en jeugdzorg liepen op. Aan medicijnen werd ongeveer evenveel uitgegeven als een jaar eerder. De treinstaking in Duitsland is beëindigd. Volgens de Duitse spoorwegen is vannacht met de machinistenvakbond GDL afgesproken dat er een bemiddelingscommissie wordt ingesteld. Die moet een einde maken aan het langslepende conflict tussen de bond en het spoorbedrijf. Vakbond GDL riep deze week de zoveelste staking in een jaar tijd uit. GDL eist meer loon en een kortere werkweek voor machinisten. De bond wil dit regelen in een aparte CAO... naast de CAO die met de grotere vakbond voor spoormedewerkers is afgesproken. Kwetsbare jongeren moeten ook na hun 18e verjaardag... kunnen worden verplicht om in de jeugdzorg te blijven. Daarvoor pleit de kinderombudsman... Jaarlijks hebben zo'n 6.000 kwetsbare jongeren met jeugdzorg te maken. Honderden komen in de problemen als ze op hun achttiende de hulpverlening verlaten. De ombudsman wil dat gemeenten kwetsbare jongeren snel in kaart brengen... en kijken hoe zij ook als meerderjarigen kunnen worden geholpen. Maleisië gaat zoeken naar vluchtelingen op zee. Vorige week stuurde Maleisië nog boten met Rohingya-moslims terug de zee op. Nu heeft de premier de kustwacht en de marine opdracht gegeven zoek- en reddingsoperaties uit te voeren. Gisteren besloten Maleisië en Indonesië Rohingya-vluchtelingen uit Bangladesh en Birma tijdelijk op te vangen. Er zouden nog 7000 vluchtelingen in gammele boten op zee rondzwerven.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 Meteen wakker. Ja, nou, dat kun je wel zeggen. Ge Goedemorgen. <laughs> Met dank aan uh, Klaas Langerijs voor deze muziek. Welkom bij uh, Goedemorgen Zandvoort. We zitten zoals altijd in het barvend gezellige Hotel Hoogland. Waar, uh, in de schemer? In de schemer. Ja, maar. <laughs> ja, lekker. Nou uh, oh. ja. Uh, oh, ja, we hebben kaarslicht erbij. Dus, ja, uh, het gewoon, is gezellig. We gaan de Goedemorgenshandel zo meteen starten, maar voordat uh, we daarmee beginnen gaan we aankondigen wie uh, allemaal meewerkt aan dit programma. En dat uh, is uh, Jonas Parson voor uh, Regie en Techniek. De redactie, degene die dit programma samenstellen en uh, ons van de nodige informatie voorzien, uh, bestaat uit Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gerry Rutte, die ook uh, de eindredactie uh, deed gastheer vandaag is met een uh, brede smile en een gulle hand, uh, Gert van Kuik die, uh, als u komt kijken bij ons, u een kopje koffie uh, geeft. Goed. Emma, of vee, mag ook. Of water zelfs. We, we staan voor niks. <lacht> en, uh, de presentatie vandaag is in handen van Gerry Rutte. En Don Grebber, fijn dat je er weer bent. Ja, Dom, dankjewel, een tijdje een weg geweest, tijdje weg. geweest ja. maar Leuk. Ik, uh, popel weer om weer te beginnen. Leuk. Goed, we hebben een programma vandaag, uh, zoals altijd, uh, een vol programma. En we beginnen zo meteen uh, met uh, Toos Bergen, die al tegenover ons zit. Goedemorgen. Goedemorgen Toos. En uh, dan gaan we over de aanstaande uitvoering van Classic Concert praten. Uh, daarna gaan we gaan we nog een keer over muziek en dat is uh, met Ton Ariezen, jazz aan zee en we sluiten het eerste deel af met uh, Gert-Jan Bluis en die gaat ons iets vertellen over de financiële status van uh, de gemeente. Uh, een artikel uit Haarlem's Dagblad zal hij op reageren. En ik ga hem nog eens even vragen hoe het staat met sociale domein. Uh, oh ja, de dat is decentralisatie die er is geweest per 1 januari. En Gert-Jan is voor een deel verantwoordelijk daarvoor. We willen wel eens weten hoe dat loopt. Dan ga je die tweede, ja, nou, tweede uur. Ja, nou, tweede uur. Uh, dan starten we met uh, Niek Meijer. en Die gaat ons uh, alles vertellen over uh, dat er een politiebureau... het politiebureau in Nederland gaan sluiten... Waaronder ook uh, Zandvoort. Uh, en uh, de stand van zaken over uh, de overlast in het centrum. Hoe het daarmee staat. En er was nog een onderwerp over de ontvreemding van telefoons in het gemeentehuis. Vonden voorwerpen. Vonden voorwerpen ja, hoe ja, daar, ja. daar zal hij ook nog wat over zeggen. Dan gaan we met Albert Korper verder. En die gaat ons vertellen over de, ja, de nieuwe ontwikkelingen wat betreft de windmolens. Er schijnt dus een extra strook windmolens. Ja, wat dichterbij. Ja, dichterbij nog zelfs. Oh, okay. Dus dat is best wel heel actueel en hm. heel belangrijk. En wij sluiten af met uh, Robert Pelt, de general manager van Centerparks. En die gaat ons vertellen over meer aansluiting Centerparks met het dorp. Ja. Wat hij daar uh, ideeën over heeft. Ja, en eens even kijken overheen. hoe het nou staat met de slooproute. Want daar horen we niets meer over. Dat is misschien goed nieuws, overigens. Ja, misschien wel. Oké, okay, maar goed. Zoals ik net al zei, Toos zit tegenover ons. Classic Concert, Toos. Nou ja, uh, je hoeft bijna geen introductie meer. Uh, nee hè? Uh, dat is zo'n vast gebeuren. Jaar. Ja, 15 jaar. Oh, ja, ja, ja. ja, ja. Oh, ja Ongelooflijk. On... Jij bijna doet dit al? Onderdeel van Zandvoort. Jij ja, ja. doet dit ook al uh, 15 ja, jaar? Ja, ja, ja van samen van met anderen. Ja, ja. Met Peter onder andere. Jullie ja. zijn gestart hè? Uh, ja, wij zijn uh, in 2000, uh, ja, eigenlijk met de voorbereidingen van het uh, concept op de boulevard ja. in 1990. Oh, ja. Nee, het de Het ja, ja, ja. ja, stormachtig begin. het is een mooie, het storm. Het komt toch steeds hard, ja, het het weer komt terug, hè? Niemand ja. vergeet het. Nee, nee, nee, nee. nee, nee maar nee. dat is toch prachtig, ja, ja, is ja. geweldig. daar hebben geweldig. we mee een soort ankerpunt mee gemaakt, volgens ja, mij bij de ja. mensen. Toos, wat, wat was destijds eigenlijk jullie uitgangspunt? Wat wil je ermee bereiken? Nou, onze doelstelling van toen. Die hebben we wel in de loop der jaren iets moeten bijstellen. was om eh, naast al het muzikale geweld van eh, jazz en eh, midsomernachtfestival... en Zandvoort Live mm -hmm. om ook iets te bieden voor de mensen die van klassieke muziek okay. houden. Want ja. dat was er gewoon niet in nee. Zandvoort. Nee. We hebben daarmee echt een leegte opgevuld. Okay. En, dat, eh, nou ja, en toen was dus het jaar 2000. Hè. Wat gaan we doen in 2000? En toen hebben Peter Tromp en Robert... Eh, Simon Roberts toen de tijd het idee opgevat... om de Camina Burana te gaan uitvoeren ja, ja. hier op de boulevard. Met alle Zandvoortse koren. hebben we er ook allemaal aan meegedaan. En uh, nou ja, dat, dat was zo'n succes. En uh, dat vroeg om meer. En toen zijn we aangehaakt bij het circuit. hebben we uh, Met het British Race Festival en Italia Zandvoort... hebben we dus gelijknamige klassieke programma's in de kerk verzorgd. En dat was ook ja zo voor herhaling vatbaar dat we dus in 2002 officieel zijn gestart met de kerkpleinconcenten. En ja, zijn jullie altijd meteen in de, in de hervormde kerk gestart? Altijd in de hervormde kerk, gestart, kerk gedaan, he? ja, ja, ja, ja. Behalve dan de grote producties, die doen we in de, altijd in de katholieke kerk. Ja. Omdat daar gewoon ja, wat meer ruimte is, ook voor groot koor en orkest. Dat kan in de protestantse kerk. kan dat niet. En dat uh, ja, het ja. was zo leuk en er was zoveel enthousiasme en wij vonden het leuk om te doen. Uh, dus uh, ja. ja. Daar ga je ja. door? Zonder uh, de andere uitvoerende tekort te doen... mag je zeggen dat een paar hoogtepunten waren... onder andere maastricht ja, de staat Ja, maastricht de staat is zeker een hoogtepunt geweest. Een ander hoogtepunt is het concert met Wibi waarbij waar oh, wij, ja. uh, de, door uh, het circuitpark Zandvoort... heeft ons toen de tijd in de gelegenheid gesteld... om dat concert te geven. Zij hebben de kosten van Wibi voor hun rekening genomen. Geweldig. Dat was heel erg prettig. En de revenue daarvan mochten wij houden... Dus daar konden we toch een klein potje mee kweken. Wat we nu heel goed nodig hebben om... Ja, ja de tekorten die er dus de laatste paar jaren zijn ontstaan... Uh, om die mee op te vangen. En dat... Uh, met de Lions Club Zandvoort hebben we een concert met Juni Jansen gehad. Met de vierjarige tijden. En uh, ook in samenwerking. Uh, ja, we hebben, ja, we hebben zoveel Emmy ja. Verheij. Toen we tien jaar bestonden is Emmy Verheij geweest. En ja. de Klinkende namen naamhoog. Ja, ja, dat zeg je? Ja, ja, ja. Oh ja we hebben we dat. Zonder de andere tekort te doen, nee, hoor, zoals ik nee, net al zei. Dat, dat die... is toch ook wel een van onze uh, grote drijvers van dat we de kwaliteit zo hoog mogelijk ja. Ja, en proberen dat, te dat houden. Dat Christina-concours is ook altijd heel erg leuk, ja, vind ja, ik. Die jonge ja, mensen die van. Dan, ja. Nou, ik weet niet hoe lang nu, maar ik denk zo'n jaar of zeven, acht. Ja. Hebben we dat vast op het programma staan, de Christina-concours. Ja, en daar krijg je dus ook mensen die, uh, ja, ook over de wereld en jonge uh, muzici die dus bij ons gestart zijn. Eigenlijk daar met dat programma. En, dan doorgaan. en nu, ja, ja. zoals Hannes Minnaar... die is met Prinses Christina Concours... bij ons gestart in de kerk. Met een uitvoering. Ja. En die speelt nu in de zalen. En zo heb je nog een aantal van die jongens. Ja, vaste gast is ook het Heemsteeds Orkest. Hè? Het Heemsteeds ja. Philharmonisch dat, ja. dat doet al sinds een aantal jaren. Ja. Het Die zie ik steeds voorbij komen. Of ja. regelmatig ja. Maar niet. dat vinden we dan ook wel... Uh, een, een geweldig orkest, uh, orkest. Aan het eind van het jaar hebben we meestal... Het, uh, Symfonieorkest Haarlem. En dat is ook een semi-professioneel orkest. Dus dat is uh, ja, en die vinden dat ook gewoon leuk om te doen. En het is kleinschalig. En, want dat merken we wel altijd. Iedereen die komt, die vindt het altijd leuk. Het is een prachtige akoestiek. En ze vinden het altijd leuk om te komen. Uh, warme ontvangst, wordt altijd gezegd. Dus nou, ja, dat uh, is toch heel en ze wel af terugkomen. Ja. Ja. En, en, en de bezoekersaantallen, uh, Toos, hoe gaat het daarmee? Nou, daar op mee? het moment is het wat minder, hoor. Het hangt ook een beetje van af uh, wat er is, ja. wat er uitgevoerd wordt. En het weer heeft wordt. Dat ook wel mee te maken, uh, Ja, het weer ja. heeft natuurlijk sowieso altijd... Uh, maar ja, daar heb je niet zoveel... heb je niet in de hand. Dat heb je niet in de hand. Eh? Nee, nee. In de hand. nee, dat, dat ja. Dat Jullie kan... hopen niet op strand weer. Uh, nou, dit weer <laughs> is wel uh, voor het concert. Ja, lijkt de me de kerk wel. gezellig, ja, mooie muziek. Dat is fantastisch natuurlijk. Maar ja, weet je, ja. de liefhebber die komt toch wel. Ja, We dat, hebben wel een vaste kern dat, hoor, die komt. Wou ik net vragen, ja. je hebt daar natuurlijk Zandvoort... met een kring eromheen natuurlijk. Mensen die komen... Merken jullie ook dat er ook gasten in Zandvoort uh, binnenkomen ja. lopen, zomaar? Ja, ja, met Floris hebben we hier, dat, die heeft dan de kaart... en die, uh, die zegt dan tegen zijn gasten... nou, als je wil, kan je naar dat concept gaan. En, uh, dus inderdaad, weer veel Duitse toeristen... en ook wel Fransen hebben we wel eens gehad. En, uh, en mensen die dus ook gewoon zomaar binnenkomen lopen... omdat ja. ze het bord zien staan buiten. Okay. En dan, uh, Leuk. Van buiten zijn. Ja, heel uh, ja. Ja. Ja, ja, dat is... Uh, dat, dat werkt wel, hoor, op de een of andere manier. Ja, maar in het buitenland is het ook zo, volgens ja, mij. Dan kun je ja, ook zo binnenlopen. Ja, als er ja, een... ja. ja nou ja, moet je, hier moet je dan natuurlijk toch wel iets betalen. Ja, nou ja. Dat kunnen we dan echt niet meer ons nee. permitteren om het gratis nee. te doen. Nee. Nee. Maar ja, ik vind het altijd wel heel mooi als je in een kerk in kan lopen... Nee. en er is mooie muziek ja. en je kan aanschuiven. Ja, de... Toegangsprijzen hint, er al net een beetje bij 5 uh, euro is die niet helemaal kostendekkend meer? Nee, het is zeker niet kostendekkend. Nee, nee, nee. Okay. Nee, want ja, je moet er een beetje van uitgaan dat een gemiddelde uh, uitvoering. Qua wat de artiesten betreft, dan ben je al gauw zo'n 750 tot 1000 euro kwijt. Ja. Ja. En dan krijg je nog je kerkhuur, ja. je krijgt de kosten voor het drukwerk, je krijgt ja. je kosten voor de advertentie. Dus ja, je als, je, als je 60, 70 man hebt die 5 euro betalen, dan, dan kom je er niet mee. Ja. En, maar we hebben dus ook een grote groep vrienden van klekconsters ja. en donateurs. En ja. dat, daar zijn we ook heel erg blij mee. En met dat bedrag wat daarmee binnenkomt, die financiële ondersteuning... Ja. daar kunnen we dus ook, ja. Ja, dat kun je dus ook aanwenden om dan eh, toch ja. uiteindelijk... aan het eind van het jaar, ja, kwam met 2014 wel iets, iets te kort. Iets maar. Leuk, ja. Ja. Ja. Is er nog subsidie? Of, ja, we ja, we krijgen nog subsidie nog, van ja, de gemeente. Die is toen ja, teruggeschroefd. Dat... Ja, die is er nog... Uh, maar er ja, is, is nog wel subsidie. Is, uh, okay. Nou, ik denk dat Gelukkig. we nog iets van 25 krijgen van wat we ooit kregen. Maar, ja. Uh, ja. Ja. Dat, alle kleine beetjes helpen. Alle beetjes Helpen. En we zijn er hartstikke blij mee. En dat, uh, Goed. ja, zolang het, zeg ik altijd, zolang er nog geld is, gaan we door. Tuurlijk. Ja. Voor ja. het vergeten, er ja. is een contest. Concept. Morgen is er een contest. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Morgen hebben we een saxofoonorkest. <laughs> en dat is een saxofoonorkest van jonge studenten van de het Conservatorium van Enschede en uh, Utrecht. En dat zijn vakstudenten met de faculteit muziek, klassieke muziek. En met name dan klassieke saxofoonmuziek. Mm. Dus Um, en ze staan onder leiding van hun hoofdvakdocent, Johan van der Linden. En Johan van der Linden is vorig jaar met het uh, Heemstijds Philomodisch Orkest... heeft hij uh, het laatste nummer gespeeld met zijn saxofoon. Abella Vita, dat was een prachtig oh. nummer. En dat heeft hij ook gespeeld. Hij speelt namelijk ook bij het Nederlands Blazers Ensemble. En met oh. het uh, Oudejaarsconcert uh, op de televisie ja. heeft hij dat nummer ook gespeeld. Oh, oh wat bijzonder. Dus het, ja, ik heb ook gevraagd of hij het nog een keer wil spelen spelen voor mij, maar of die dat gaat doen, nou, het staat niet op het programma, nou dus ja, ik ben ik bang niet. van niet. Nee. <laughs> <laughs> maar in ieder geval, dat, is, dat zijn 18 jongens en meisjes, dames en heren, hoe je het noemen wilt, mag je het noemen. Allemaal met een saxofoon. En oh. er zit veel tango-muziek in, er zit passendorbelen-muziek oh, in, is een swingende. Uh, Lennart Bernstein zit erin, ja. uh, ook iets van Rachmaninoff, want het is tenslotte een klassiek concert. Maar ja, veel, veel dansmuziek ook. Wat, uh, ja, ik, vind, ik, ik denk altijd een beetje aan Kenny Dulfer hè, met zijn saxofoon. Ja. En ja. er ja. Ja, kan gewoon heel mooi geluid uitkomen. En heel zacht. En, ja. Dus het... Uh, ja, ik verheug me erop. Ik denk dat het, uh, dat het heel mooi wordt. Het is wel heel bijzonder. Hè? Zoveel uh, ja. Ja. saxofoons ja. tegelijk. Uh. Ja. ja En zij noemen zichzelf kleurrijk, gedurfd, avontuurlijk, ingetogen, virtuoos... En soms een tikkeltje uitdaging. Oh, nou, nou, dus nou, als dat niet... Uh, Wordt een dolle middag. Wordt een middag. Ja. Goed. Euh, nou ja, zoals gewoonlijk. De deuren gaan open om... Half drie gaat de deur open. Drie uur begint het concert, Vijf euro entree. Neem je eigen kussentje mee, want ze zijn snel weg. Dat weet ik. Uh, weg, ja. Ja. En, uh, en ze zijn nodig. En Ja, ja het ja, zijn ja, nog steeds harde banken. Bank, maar goed, hoor. ik vind het altijd wel... Dat dat het de moeite waard is. Natuurlijk, dus als je geboeid bent ja, door de muziek... Ja, dan uh, merk je dat niet. Je ja. dat niet. En volgend, uh, volgende maand sluiten we af voor het zomerreces... met het Kennenme Jeugdorkest. Ja. En dat zal ook weer een spektakel worden. Ja, er komt hierna nog één concert. Ja, en dan is het seizoen voor jullie over. Dan is het even twee maanden rust. Mogen we even bijkomen. Ja. En dan... Uh, we beginnen juli, in september juli, weer. September. Oh, ja. Juli-augustus is er geen concert. Nee, nee, oké, okay, goed. Maar dan zijn jullie alweer aan het werk natuurlijk. Ja, dat blijft ah, doorgaan. Ja. Dat blijft doorgaan. planning. Ja, maar ja, de planning is tot eind van het jaar. hè? Dan ja, ja, ja, ja. Onze grote productie is oh, dit jaar eigenlijk het kerstconcert. Ja. Wat we normaal gesproken hebben in de protestantse kerk. Maar omdat we de Maastrichters daar hebben. Ja. Nou, dat, dat moet gewoon in de, in de grote kerk. Anders dan, uh, dan kan dat niet. En dat wordt ook prachtig. Prachtig mooi dat ik een kennis heb met de maar steeds ja. uh, morgen allemaal op naar de kerk. Ja. Half drie kunnen we erin. Drie uur begint het. Vijf euro entree. Het is voor niks het is, het is bijna niks. Kussen meenemen. Ja. Heel Toos. fijn. Van harte welkom. Allemaal. Heel erg bedankt voor Braag je toelichting, gedaan. Toos. Een, een ander muzikaal evenement begint volgende week. Het Eurovisie Zongfestival. Oh de voorronde. Wij geven vast een voorproefje ervan met het succes van vorig jaar. Kom een kom aan. This is so on. Minutes. Calm after the storm. Vorig jaar gewonnen. Of voor, tweede. Tweede, tweede gewonnen. Ja Een, mooi. Goed resultaat. Ja. Wij, wij wachten eigenlijk op Ton Ariezen, Om ja. te praten over jazz aan zee. Uh, in afwachting daarvan uh, zullen we de agenda doen. Ja. Dan uh, doen we die niet aan het eind. Maar nu. Maar Nee dan kunnen we hem nu alvast doen. Uh. Oké. Okay. Um, ja, um, tot en met uh, eind van dit jaar is er nog steeds de tentoonstelling van Anne Frank in het Zandvoort Museum En tot en met 26 juni is de tentoonstelling nog uh, toerisme, ook in het uh, Zandvoort Museum. En ja, nog, een, nog een tentoonstelling is er van 17 april tot 21 juni... die ontpopt, pop-art, ook in het Zandvoortsmuseum. We hebben er drie exposities daar op dit moment. Ja, uh, in uh, Pruspunt, in de Flemingstraat. Uh, exposeert Mona Meijer. Mona Meijer geest moet ik eigenlijk zeggen. Van uh, al vanaf 1 ja, mei ja. tot uh, eind uur. Die zijn mooi, ze zijn heel mooi. Zij, ja, ik pas heb, heb uh, er even, ik heb ja. even gekeken. Ja, het is altijd heel leuk om daar rond te, te lopen. In uh, Laurel en Hardy uh, is er vanaf 8 uh, uur vanavond, 16 mei, een muziekquiz. Nou. Wij doen dat ook wel eens, hè? In, uh, ja, ja. in ja. een ja. ander café ja. en dan... Uh, de koper heeft het ook wel eens, ja. hè? Een pubquiz is dat dan, volgens mij? Ja, een beetje een pubquiz, maar specifiek muziek. Okay. En de specialisten van CFM doen daarmee. mee. Is dat zo? Ja, ja, ja. ja, ja. Leuk. Uh, nou. ja, en ja, dan dit weekend is er uh, de DNRT Racing Days op het uh, circuitpark Zandvoort. Ja, Dutch National Racing Team is dat. Dat is al heel oud trouwens, Het ja? bestaat al heel lang. Zondag 17 mei dus, wat we al uh, net hebben gezegd. Kleisse concert. saxifoonorkest in de hervormde kerk. Half drie kerk open, drie uur beginnen. Ja, en dan is er ook uh, zondag, hè, morgen, de grote jaarmarkt weer in het centrum van, uh, van Zandvoort. Van tien tot zes uur. Ja, dat zal uh, zo Raadhuisplein, uh, Haltestraat ja. en Louis-Davidstraat weer uh, zijn. Vol met uh, marktkramen. Ja, dus hou rekening met parkeren, dat is even niemand mogelijk in het dorp morgen. Ook morgen dus waar we over gaan praten. Ja, straks. ik hoop als, het. Uh, als Ton komt opdagen. Jess ja. aan zee bij Thalassa En uh, daar uh, is dan een Boogie Boogie bluesband... met van Martijn en Schok en Rienes Groeneveld. Dat is een bekende hè, Rinus Groeneveld. is ja. een hele bekende. Ja, ja, ja, ja. Ja. 21 mei volgende week. Een... Uh, de verbeelding, dat is in het gemeentehuis om vier uur. En dat is een, een ja, dat toelichting is een, ja. een, over de nieuwe, de invoering van de WMO en de Participatiebed. Ja. Dan op 23 mei komt uh, Ellen Kuhl weer gaat weer starten met workshops glasfusing fusing, uh, in Atelier Aquaba op het Schelpplein 12. En dat is dan van 11 tot 4. Oh, Oké. Okay. Nou, dan zijn de... Uh, jaarlijks terugkerende hele bekende Pinkster races op het circuitpark, dat is Pinkster weekend, ja, dus volgend, we lopen even volgend weekend volgend loop we even vooruit even uh, 23, 24 mei uh, grote races traditioneel, en de moeite waard om toe te gaan. Ja, en op 24 mei is er dan de eerste Zandvoort Alive bij Mango's. Dat was de agenda. Dat was de agenda. We gaan even een muziekje draaien en uh, wij gaan uh, luisteren naar uh, Lionel Richie... en we roepen hard hallo als Ton uh, Harries er binnenkomt. my dreams. I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you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 Lionel Richie, hello. Nou, we hopen dat uh, Ton Arise dat uh, gehoord heeft. Anders draaien we draaien zo nog even een klein muziekje. En dan uh, gaan we door met uh, Gertjan Bluis, wethouder Financiën. Die uh, al uh, in aantocht is. Uh, wij uh, gaan uh, dan nog een klein muziekje draaien. draaien en dan. Uh, Gaan we door met de wethouder. Ja, wethouder, u bent op tijd. <laughs> Wij vonden het voor een wethouder financiën wel leuk... om eens een plaatje te draaien met dagdromen. Dus Love and Spoonful Daydream. voor een daydream. Nou, dat is voor een wethouder financiën ja, ja. toch geweldig. Er is iets minder, <laughs> Jan. Ja, goed. Ja. Uh, welkom, Gert-Jan uh, Bluis. Goedemorgen. Goedemorgen. Gert-Jan, er, uh, er is een heel boel te doen... Uh, rond de financiën van de gemeente. Uh, jullie zitten nu een jaar als coalitie. Een volledig boekjaar. Uh, en de eerste jaarrekening die jullie waar jullie volledig verantwoordelijk voor zijn, die is er. Wat ja, ja. er iets leuks te melden voor onze zandvoorters? Ja, de, het is de eerste volledige jaarrekening. Maar we zijn natuurlijk begonnen in mei. Dus eigenlijk uh, liep een deel van de jaarrekening nog onder verantwoording van het vorige, vorige college. Maar ja, oké, okay, toen, wij, toen wij aantraden, toen uh, lag er een, dat is altijd een voorjaarsnoot. En dat is een eerste beeld van de eerste drie maanden van dat jaar. En dat was, dat was nogal negatief. Er dat, dat, dat zat een tekort op. Ja. Mm -mm. En nou ja, daar ben ik natuurlijk als wethouder van Financiën opgedoken ook. En er werd toen gezegd van ja, dan, dan, uh, we zijn nog steeds toch niet helemaal in controle. Dat, dat, dat wat, is dan een conclusie die je zou kunnen trekken. En, en vervolgens wordt er ook gevraagd uh, om een uh, financiële controller extra aan te stellen om dat op te lossen. Toen heb ik gezegd, nee, dat gaan we in, in eerste instantie niet doen. A, uh, we hebben er, het geld er niet voor. En B, ik denk dat we neer, meer naar integraal financieel management toe zullen moeten gaan om dat te regelen. Nou, daar ben ik mee aan de gang gegaan met de organisatie. En, niet dat het daardoor komt, maar er zijn natuurlijk ook, ook andere zaken, over vanuit het vorige college. Het vorige college had in feite ook al ingezet... op uh, toch ook een vorm van pas op de plaats. Dat wordt ons nu verweten, maar in feite... als je moet bezuinigen, dan maak je een pas op de plaats. En er is ja. niks mis mee, want dan blijf je met beide benen op de grond. Ja. Nou, dat heeft dus geresulteerd nu in een jaarrekening... die 2,3 miljoen positief is. Nou, dat is... Uh, aan de ene kant kun je zeggen, dat is goed. Dat, misschien is het helemaal niet goed, want eigenlijk begroot je... om het geld ook te gebruiken, daar waarvoor het nodig is. Dus, dus eigenlijk moet je helemaal niet zoveel overhouden. Je moet zorgen dat je de dingen doet die je wil doen. Ja. Maar oké, okay, in dit geval is dat overgebleven. En er zijn natuurlijk redenen waarom het dat overgebleven is. En dat analyseer je. Ja. En, en dan kom je tot de conclusie uh, dat, je, dat je het afgelopen jaar... Uh, ja, toch met minder capaciteit hebt gewerkt. Omdat we hadden afgesproken, we moeten bezuinigen. Dus dan hou je daar, daar hou je geld aan over. Aan de andere kant, uh, vallen de, de kosten in, in, de, in de WMO zijn meegevallen het afgelopen jaar. Jaar. We hebben nog wat extra teruggekregen vanuit de, de wet werk en bijstand. Nou, dat zijn allemaal plussen die mee gaan tellen. Nou En dan, daarnaast hebben wij een, een, een verrekeningssystematiek... waarbij we na de najaarsnota, die dan weer een beeld geeft... Uh, nog, nog eens verder gaan uitrekenen wat er dan gebeurt. En dan krijg je pas op het allerlaatste moment... ik noem dat altijd een soort van dertiende maand... en dan wordt nog eens alles doorgerekend. En dan komen er ook nog bedragen uit. Nou, die kunnen negatief uitvallen... Vallen, of positief. Nou, dat is. Ik vind persoonlijk dat we meer naar voren moeten om dat zicht te hebben. Nou, in dit geval vielen die getallen redelijk positief allemaal uit. Ja, en dan, uiteindelijk hou je dat dan over. Ja. Daarnaast is er winstneming op het LDC genomen. De, dat zijn weer, die gaan weer naar de reserves toe. Met, dus met al en al. Wat, wat is, is er dat? Een... winstneming op. Nou, de, de, wij hebben grond van het, van, het, van het LDC. Dat ja. is bijvoorbeeld grond. We hebben de, de, de grondexpectaties voor de Middenboulevard. En bijvoorbeeld voor het LDC. En de grondexploitatie van de middenboulevard... daar moeten we regelmatig bijramen, Maar de grondexploitatie van het LDC... die heeft een positieve afsluiting tot nu toe gehad. Nou, dat geeft ook extra middelen. En dat zie je dan terug in onze, in onze financiële positie. Je ziet dat de, de algemene reserve van, van 3,5 miljoen... nu met die 2,3 miljoen erbij gewoon weer naar 6 miljoen gaan. We hebben de reserve besloten met de gemeenteraad... om die op te hogen naar 5 miljoen. Dus die reserve komt nu weer op een bestendig niveau. En die heb je echt nodig in deze ja. tijd, zo'n ja. reserve. Ja, dat zou ook mijn vraag zijn. De gemeente heeft allemaal potjes. Jullie noemen het reserves. Ik noem het potjes om dingen uit te betalen. Uh, daar is wat roofbouw op gepleegd uh, de laatste jaren. Die we gingen staag omlaag, die uh, reserves. Jij vertelt nu: we hebben nu genoeg geld om dat weer aan te vullen. Ja, op ja. een, een verantwoord niveau. Ja, die, nou die reserves, dat zit best ingewikkeld in elkaar, want, want er zijn allerlei van die type reserves Je hebt ja. egalisatiereserves om ja. dingen in balans te houden. Dat ja. doen we bij de riool en bij de afvalstoffenheffingen Daar, daar hebben we zo'n reserve om te kunnen investeren. En als je dan een keer een jaar meer moet investeren, dat je niet direct het tarief ja. Ja. dient te verhogen. Dat zijn egalisatiereserves. Ja, en, en heb je de reserves die we opbouwen om voorzieningen te voortreffen. Dus dat je voorzien bent om, om, om iets op te lossen. Nou, en, en, en dan heb je die algemene reserve. Nou Die potjes zijn, zijn, geven vaak hele ingewikkelde berekeningen... en die zijn dus daardoor voor de gemeenteraad... ook niet allemaal transparant te volgen. Als ik, uh, we hadden altijd een uh, reserve parkeren. Nou Als je dan moest uitrekenen van wat de reserve dan aan het eind van het jaar was... dan kreeg je een hele A4 vol met getallen... waar driekwart van de raadsleden gewoon moeite mee hadden om dat te doorgronden. Ja. Dus wat we hebben gezegd, laten we die reserves nou terug gaan brengen... Dat, dat gebeurt eigenlijk dit jaar. Dat zit nog niet in deze rekening. Dus het verwijt van de heer Tonen... want die, die, die hebben het op een gegeven moment in zijn stuk over... ja, uh, ze stoppen alles naar de potjes... en dan lijkt de financiële, uh, positie gezond te zijn. Nou, dat is dus niet aan de orde. Want de financiële positie wordt nu gezonder... doordat we gewoon extra geld hebben overgehouden... bij de, de berekening 2014. Dus het is geen kiezersbedrog? Dat is zeker geen kiezersbedrog. Nee. Dat, nou, dat kiezersbedrog waar de heer Tonen het over heeft... heeft meer te maken met het programma... en het ja, coalitieakkoord... Ja. Ja, ja. Nou, daar, daar kan je... Daar... Kijk, meneer Toon heeft gewoon gelijk. Er is door, door de raad, is er geen raadsprogramma tot nee, nu toe dat is het niet. Nee. Nee. Dat is het niet. Maar hoe komt een raadsprogramma tot stand? Het raadsprogramma... Er ligt namelijk een concept al, sinds september. Dat concept is aangeboden aan de gemeenteraad. Nou, en door omstandigheden, vooral bij OPZ. Uh, en uh, is dat... Want die zouden er nog verder ook nog naar kijken. Uh, is dat verder uh, niet uh, uitgevoerd? Nee. Uitgewerkt, afgemaakt in feite. Vervolgens was er wel aan alle partijen, ook de Partij van de Arbeid en de VVD, gevraagd. En de GBC, dus ook de oppositie, zoals we dat dan noemen. Uh, om, uh, om daar een uh, zienswijze op te geven. Nou, daar hebben we ook geen signalen van terug gehad. Nou, en dan zegt de OPC, zou dat dan afronden? Nou, dat is dus niet gebeurd. Dat is aan de Raad. Dat is dus een, ja, je kan zeggen, dat moet je hebben. Maar... Dat raadsprogramma was eigenlijk al in de basis... bij de coalitieonderhandelingen voor een groot deel tot stand gekomen. Want het is in feite het opschrijven en het beschrijven per programma... van wat je met elkaar wilt. Nou, Dat programma dat was toen al voor het driekwart klaar. En vervolgens zeggen we, nou, wat gaan we nu presenteren? Nee, dat doen we niet. We gaan een coalitieakkoord presenteren van 40 punten. En dat zijn 40 hele heldere doelstellingen die we gepresenteerd hebben. En daar gaan we aan mee werken. Nou, dat coalitieakkoord is aangekomen. Benomen. En vervolgens had er dus een raadsprogramma moeten liggen. Nou, dat is er niet. Nu is het aan ons overgedragen aan het college. En wij zitten niet stil. Wij hebben bewust bij de begroting 2015 uh, pas op de plaats gemaakt. Gewoon omdat we gewoon ook niet de financiële middelen hebben. Maar aan de andere kant is het zo... Hek, als je als je regeert kan je wel elke keer met nieuwe dingen gaan komen. Maar als je ziet wat er in zand wordt nog aan zaken ligt... die uh, opgepakt dient te worden om vervolgens... Uh, Zoals zo was nou bijvoorbeeld toen wij aantraden was bijvoorbeeld ging het om de financiële positie De financiële positie was niet gezond plus er waren een aantal zaken als bezuiniging opgevoerd bijvoorbeeld het Stanfordse museum maar ook het gebouwde grocht. Ja. die waren ja. gewoon toen wij aantraden wegbezuinigd dus dat zijn al de eerste dingen dat is een ja. vorm van nieuw beleid want in dit coalitieakkoord en ook in het concept raadsprogramma staat heel duidelijk verzelfstandiging van het museum en en, en niet wegbezuiniging van het museum nou okay. dan denk ik van en het gebouwelijk krocht, gewoon het onderhoud weer oppakken... gewoon laten staan. Nou, dat hebben wij opgepakt. Dus ja. dat zijn al twee hele belangrijke punten... Waar, waarin we dus eigenlijk al... en dat noemen we dan nieuw beleid. Wij zeggen, wij noemen dat ander beleid. Want het is gewoon het bestaande beleid proberen door te zetten... maar komen tot afrondingen. Ja. Nou, het uh, bedrijventerrein Nieuw-Noord... dat, dat, ja. uh, dat is een, was, een, was een probleemgebied. Daar zijn we nu mee bezig. Het is nog niet af. We zijn in gesprek. Het zijn vrij zware processen. Je moet met iedereen... In gesprek en we proberen dat ook gewoon op te lossen. Nou, dat soort zaken zijn we nu mee bezig. De Even blauwe dus. Ja, Gert jan uh, Speelt dus corodex terreinen. En, en de oude terreinen die aan de andere kant van de Kamerling-Ons liggen daarin mee, in die gesprekken. Uh, die spelen daar wel mee, want die zijn eigendom van, van de kei. En, en, en het is aan de kei om, uh, om daar dingen te ontwikkelen. En in principe is het bestemd uh, voor woningbouw dat deel. Dus wij zijn ook nog in gesprek met de, met de kei. En het is natuurlijk allemaal lastig, want de, de woningbouwcorporatie moeten dus. Die worden teruggeworpen nu op het feit ja. waarvoor ze zijn het bouwen van woningen. voor, voor, voor een bepaalde, voor een bepaalde sociale, sociale, woning sociale woningbouw. Nee, wel, dus, dus, ja. dus, dus, dus als die iets anders daarmee willen, ja, dan zullen ze het feitelijk moeten afstoten. Nou, daar zijn ze over aan het nadenken hoe zij daar verder natuurlijk ah, mee om moeten gaan. Oké. Ja, want het is een hele operatie natuurlijk. Hè? Ja, is een hele operatie. Dat is het oude waterzuiveringsterrein, speelt daarin mee. Uh, ik kan maar zeggen, de oude bedrijventerreinen en het nieuwe bedrijventerrein. Ja, en, en dat is een hele cluster. Ja, wij, ja, en wat wij willen... We zijn in gesprek met, die, met de vereniging. En uh, het is een vereniging van, ses, van de 60 uh, eigenaren ja. en uh, ondernemers daar. En daar zijn we goed mee in gesprek. En we proberen echt... Nou, we willen, die, we willen dus meer wonen-werken kunnen combineren. Maar we willen ook dat het hele terrein gewoon een upgrade krijgt. En, ja. en, en, en dat er iets komt te staan. Dat dat bedrijventerrein ook een echte bedrijventerrein is. En dat het ook werkgelegenheid in de werkgelegenheid ja. ziet. Want er ja. ontstaan daar allerlei uh, bedrijfjes die met gewoon nieuwe dingen, als je kijkt naar het Corredex uh, nee, de koolpitgebouw ja. Nou, dat is, dat is een, een fantastisch voorbeeld, dat is opgeknapt ja. dat is in units ingedeeld, daar zitten een heleboel zandvoortse ondernemers nu in, ja. en die doen het hartstikke goed ja. en, en daar ontwikkelt zich echt wat positiefs. Dus, ja. dus dat moeten we zien uitstralen over dat, uh, dat hele gebied ja. dus, dus, en, nou, en dan gaan we kijken of daar ook wonen werken op bepaalde plekken mogelijk is, met bepaalde soneringen nou, we zijn daar vrij in de diepte mee in de voorbereidingen, ja. en, en wat dit college probeert te doen is toch dat draagvlak te, te vergroten. Dat betekent dat je in de voorbereidingen veel meer in gesprek bent met partijen, als volgens je met een plan naar de gemeenteraad of naar de bevolking of via de inspraak komt. Maar dat kost veel tijd. Hè? Dat, kost dat kost meer veel... tijd. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de blauwe tram. Hè. De blauwe ja. tram is ja. nog steeds een, een, een, een motie van, van, van de politiek. Dat moet opgelost worden. Nou, toen hadden ze een, een oplossing gemaakt. Toen kwam de politiek niet uit. Werd er werd gestemd over vier verschillende voorstellen niets heeft het gehaald. Nee. Nou, ik kan vertellen, ik ben nu al, um, nou toch bijna een jaar, nu bezig in gesprek met alle partijen. En ik, ik verwacht eigenlijk, uh, de voorjaarsnota komt eraan, ik ga mijn voorstel doen. Uh, dat we er toch een, een hele goede oplossing kunnen komen. En dat we toch die blauwe tram uh, die richting op krijgen die we allemaal willen. Dat het echt een, ja, een, zo, een, een tweede locatie is in Zandvoort, ja. waar van alles en nog wat mogelijk ja, is. Met jong nou, en oud. Een vervanging en, van het gemeenschapshuis, zoals ah, ja, het de de beeld, bedoeld ja. is. Ah, zoals het bedoeld is. En, en, en, en zelfs nog meer zaken daarin kan. Ja, ja. En wat positief ook is, vind ik de Antré voor. Dat is ook een positieve ontwikkeling. Toevallig heb ik dat uh, overgenomen van de heer Cohen. Want toen oh. de heer Cohen ging, was, was er ook daar een, die, die, de discussie van dat, uh, met dat zwembad wel of niet. En toen was weer uh, het zwembad moet blijven. Nou, dat was een hele discussie in de gemeenteraad. En terecht, dat gaf uh, bepaalde partijen ook aan van Goh, we hebben afgesproken dat het zwembad weg zou gaan. Dus toen ik het overnam, heb ik, heb ik dat weer opgepakt en gezegd, dat gaan we doen. In, heel zwaar in overleg in participatie met de bewoners en de ondernemers gegaan. En daar zijn deze plannen uitgekomen. We hebben gezegd, tot nu toe waren er wat plannen ontwikkeld ja. met die boompjes en, en, en al dat soort dingen en kleine bordjes en heel veel advies. Maar nu, maar nu gaan we dus inderdaad het wordt, het ja. wordt heel mooi en we ja. proberen dat zelfs door te zetten. Want er zijn ook plannen om uh, op de boulevard een aantal zaken te realiseren met een fit uh, circuit. Ja, fitness, ja. Ja. Dat, dat is eigenlijk ook uit dit idee ontstaan. Want uh, we zijn gaan praten ik ben zelf ook in gesprek gegaan. Ik ken natuurlijk veel mensen in Zandvoort. En als iemand zich bij mij me meldt, ben ik altijd een luisterde oor. Dus als er dan via via... Ik hoor van, god, er is iemand die heeft een idee van. Zo'n circuit-idee uh, te maken. zeg, kom maar langs. Ik zeg, dan gaan we praten. probeer nu ook nog wat met kunst nog steeds te regelen op, op die plekken. Dat is nog een stapje. Dus, en dan hebben we een tijdelijke voorziening daar. Aansluitend op het eerste stuk uh, bij de Elsbaggerstraat en vanuit het station. Ja. Ja. Want daar gaan we ook nu verder aanpakken. Ja. Nou, en hebben we inderdaad de entree dan voor het beter geregeld. We hebben ook, we noemen, ze noemen dat de rode loper, naar het dorp hebben we ook op gelijk niveau gebracht. Nou, daar gaan we ook nog verder mee kijken. Dus ja, ik, ik heb daar wel zin in. Ja. Gert-Jan, nog even terug naar de financiën. Door een strikt beleid is er wat meer ruimte gekomen voor beperkt nieuw beleid, begrijp ik. Nou, dat, dat hopen we wel. Dat moet in de voorjaarsnota blijken. Dus zijn er wel al, staan al al beren op de weg, want onze uh, rijksoverheid, die, uh, die, die, die kijk, het grootste probleem van, van de gemeentes op dit moment is, is dat zij taken krijgen toebedeeld van de overheid. Ja. Steeds meer en meer. En uh, dat, is, uh, dat is ongeveer uh, 30 van, van van, van wat het allemaal kost. Maar onze eigen middelen. Die we ter beschikking hebben om te innen. Is maar 3,5 procent. Oh. Maar het, het vervelende is. Zij bepalen of ik die 30 procent wel of niet krijg. Dus ze zijn constant aan het herverdelen. Nou, Nu zijn, zijn er ook weer allerlei van die processen die lopen. Dus daarom is het zo belangrijk dat die financiën gezond zijn. Want als er weer zo'n herverdelingsactie komt. En die, die, die komt eraan. En dat, dat doe ik vermelding melding van in de voorheidsnota. Ja, dan moet je gewoon vlees op de bot hebben. Nou, ja. En dat vlees op de botten betekent dat je dat moet kunnen opvangen. Vandaar dat wij ook hebben gezegd die algemene reserve moet omhoog. Om dat te kunnen opvangen. En we moeten ook heel stringent begroten. Dus als we verwachten dat iets een bepaalde kant op gaat. Dan moeten we dat niet één jaar begroten, maar meerdere jaren. Ja. Zo moeten we ook bijvoorbeeld voor de Gertebach-MAVO. We weten, we weten al jaren dat daar achterstallig onderhoud is. Ja. En wat, wat doet de gemeente? We hebben jarenlang daar niet voor geraamd. Ja, Ik vind dat geen slim beleid. Nee. Dus wat moest dit, moest dit college doen? En wat zal er dus nu bij de voorjaarsnoten waarschijnlijk gaan gebeuren? Dat wij zeggen, wij gaan daar een bedrag voor begroten. Want ja. het is gewoon aan te nemen dat wij uh, daarvoor moeten reserveren. Dus we proberen ook dat beleid daar bestendig in vast te zetten. Dus, en dat zijn belangrijke dingen. Dan heb je nog de drie decentralisaties. Ja. Ja. Nou, die lopen ook. Die ja. Waarbij ook. Jij, waarvoor jij gedeeltelijk verantwoordelijk bent. Ja, ik bent. doe uh, de, de WMO ja. en, en de jeugdzorg. Ja. En uh, Gerard Kuipers doet de, de, de participatie. Ja. Dus okay. uh, dat is werk, werk gekop, gecombineerd ja. aan toerisme ja. en economie. Ja, ja. Ik, ik lees en hoor eigenlijk weinig daarover. Uh, geen klachten, uh, geen... Van de DNA bedoel je? Klopt dat, ja. beeld, of, uh, ja, nou, dat Moeten beeld... jullie alle zeilen bijzetten? Nou onder... ja, natuurlijk, uh, natuurlijk moeten we alle zeilen bij, bijzetten. En uh, natuurlijk is het is een bezuinigingsoperatie. Ja, ja, ja, ja, ja. De, de, vooral de WMO, de huishoudelijke hulp, is een bezuinigingsoperatie. Maar ja, we doen dat samen met Haarlem nu... Ja hebben we vleden jaar met z'n allen. Vooral ook de ambtenaren, maar ook, ook het college. En ook de ambtenaren in Haarlem. Uh, en, en in de regio hebben we natuurlijk heel veel werk verzet ja. om alles uh, te regelen en te organiseren. En in, in feite uh, klaren we dat, die klussen wel samen. Er zijn nog wel, uh, er zijn nog wel wat uh, dingen die nog niet opgelost zijn helemaal. En dat zit hem vooral bijvoorbeeld weer op het gebied uh, van, van de ICT. Ook, ook daarin. Er zijn nieuw... Kijk, doordat het allemaal anders moest, moesten er ook de systeem Aangepast worden. Nou, ook ja. daar zitten, net zoals dat je dat landig wordt, ook nog een aantal zaken die wel nu naar boven komen. Goh, hoe lossen we dat nu op? Dus, maar op zich loopt, loopt het ja, gewoon. Gertjan, ja, ik, ik bedoel eigenlijk meer, natuurlijk, computersystemen uh, ja. moeten aansluiten. Maar je leest vaak van mensen die tussen wal en schip invallen omdat door deze decentralisatie uh, er niks geregeld is voor ze en dergelijke. Uh, kom je zulke schrijnende gevallen in Zandvoort al tegen? Of, Nee, de, nou, wij, wij, wij, wij, wij zijn, u bent bekend natuurlijk met FIFA, wat daar, daar speelt, ja. de wijze ja. waarop zij ermee omgaan. Nou, daar zitten wij bovenop. En tot nu toe dus zijn er wel, zijn er wel er komen wel een aantal klachten binnen. Want mensen krijgen toch over het algemeen iets minder hulp. Ja, ja. Maar wat er verleden jaar al gebeurd is. Kijk, verleden jaar, we wisten allemaal dat die kanteling, die, die zelfredzaamheid moet omhoog. Ja. En wat zie je, dat is ook een van de redenen dat er in de jaarrekening, is er dus minder uitgegeven aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp ja. in ja. 2020. 14. Dus in 2014 zagen we al dat mensen gingen nadenken over van hoe moet ik dat organiseren. En dat zag je dus dat het al lager was. Dat, dat, dat beeld stopt niet op 1 januari. Dus dat, dat men die zelfredzaamheid opzoekt, ja. gaat verder. Dus doordat dat al ingezet was, werkt het dus aan twee kanten. We worden gewoon gekort, ja. voor ja. 40% ja. eigenlijk. Ja. Nou, en, en doordat aan de andere kant de, de burgers zelf daarmee aan de gang gaan en die ja. zelfredzaamheid vergroten bij hunzelf. Ja, ontstaat er dus nu een wat bestendiger beeld. Die zachte landing lukt dus redelijk goed, maar er zijn gevallen en ik, wij krijgen ook gevallen terug. Nou, dan gaan we gewoon in gesprek. en, een, ja, ja. en ja. Ik ben daar ook een luisterend oor voor. Zeker in de gemeente Zandvoort. Dat je daar dat wat aan moet doen. Ja. En mensen kunnen nog altijd uh, aan het loket in Zandvoort. Ja. Terecht ja. Ja. voor dit soort dingen. Dat even duidelijk maken. En ook bij pluspunten. En he? ook bij pluspunten. Ja. Ja, ja. Okay, ja, daar, daar, daar versterken wij natuurlijk op. Hè. Ja. Ja. Dus uh, als je zegt van dit college doet niks. We, we zijn echt met pilots bezig. Om die, die infrastructuur. Die sociale infrastructuur te versterken. Pluspunt voor, maar ook het Centrum Jeugd en gezin, maar ook de scholen doen daaraan mee. Er zijn hele specifieke projecten opgezet om ja. dat te doen. En dat willen we eigenlijk alleen okay. nog maar verder versterken. Ik, eh, als ik het samen mag vatten, financieel gezien, eh, flink vinger aan de pols. Af en toe de teugels aanhalen. Eh, jullie hebben nu de kans in de komende tijd mogelijk om eh, wat nieuw beleid in te zetten, ja. omdat je zo oh, ruim dat bent geweest uh, te kunnen doen. Sociale domein, eh, vinger aan, ook ja. vinger aan de pols constant. Uh, is er nog iets wat jij wilt ja, zeggen? Nou, maar wat het, jij krijgt wil? Nou, het, het is inderdaad vooral niet... Kijk, als je, als je als college er komt zitten opnieuw, dan is het niet zo dat hetgene wat gebeurt en wat nog loopt, dat dat stopt. Nee. Nee. Dat gaat door. Er zijn goede ja. initiatieven genomen. Je, het, ook het vorige college heeft het gedaan. En je, maar wat wij vooral zeggen, laten we nou eerst al die, die zaken afmaken. Ja. En we hebben een horecateel en retailvisie hebben we neergelegd. Nou, dat is gemaakt. Nou, toen trad dit college aan. Ja, dan kan je dat wel weer in handen Geven en dan zien we wel. Nee, wij hebben gezegd. dan zetten we er toch weer extra capaciteit op. Ja. Met, om dat nu tot dat convenant te komen. Ja. En het voorstel is ook nu om. en dan gaan we nog proberen dit jaar ook. dat het convenant ook landt. Ja. En dat er echt zaken gebeuren. Dus gewoon praktisch dat de dingen ook gebeuren. Dus dat is ja. het proberen niet alleen maar. Alles netjes op te schrijven. Nee, maar vooral ook komen tot uitvoering en tot resultaten. Dat is waar we voor willen staan. En dan maken we liever eerst af wat er allemaal nog op de plank ligt. Hoe als dat, dat weer hele nieuwe. En het nieuwe ding hebben we zat. Ja. Want de drie decentralisaties. Ja, er is dat is zo'n groot doen, pakket. Ja, en de en ambtelijke samenwerking. En dan hebben we al twee hele nieuwe dingen waar we ook de hele dag mee bezig zijn. Oké. Okay. Dus het gaat lekker. Ik kijk naar de klok. Gert-Jan, bedankt dat je ons ja. bijgepraat hebt. En, uh, we zien je nog wel een keer. Oké. Okay, okay. Goed, wij sluiten het uh, eerste uur af met... Uh, Freddy Aguiar. Anak. Mm.